Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555.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 Uh, muziek uh, hoor je natuurlijk ook uh, Alle informatie uit Zandvoort en de regio Vanmiddag bij CFM leven het ritme van Zandvoort Ook op internet <middelen> ZFM. En de nieuwe website van CFM Is zeker de moeite van het bekijken waard Want hij is geheel vernieuwd Ga daarvoor naar www.zfmsandvoort.nl En hier is Kensington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 Ik ben je vais changer. changer. changer. Je vais changer. Je vais changer. Ainsi <musique> <musique> dans le noir. Occupé à compter mes défauts au fin fond du couloir accroché à un atom d'espoir assis dans le noir occupé à compter mes défauts au fin fond du couloir accroché à Grogéa,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 Uh, en natuurlijk het Zandvoortsmuseum. Vanmiddag om vier uur de officiële overhandiging van het eerste exemplaar... aan burgemeester Niek Meijer in het Zandvoortsmuseum. Gevolgd door een uh, signeersessie in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. En zo meteen gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst meer muziek op de zondagmiddag bij CFM. Waaronder deze van Madonna, een van haar betere platen uit de begintijd. Hier is de Material Girl. In dacht gode je de single van Madonna en de Material Girl. Vierde het voort, weer bericht. Nou, het is uh, twee minuten over half drie. We hebben het alweer een beetje gezien. Hey. En is al voort de zon. Daar hebben we het dan over. Ja, we hebben het gezien. Hij, ja, ja hij heel, het. Hij even, even. heel even. Maar uh, naar uh, het einde van de dag belooft het niet veel goeds. Of in ieder geval niet veel goeds. Het blijft natuurlijk wel droog.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 dat van Sierven Van en de van de Kroll. Dat was inderdaad chariots. Het is 13 minuten over half drie. Laten we gaan kijken naar het voetbal. Want er wordt dit weekend weer heel wat afgevoetbald, albert -Jun. Ja, met de meeste wedstrijden. Die waren natuurlijk op zaterdagavond. Daar gaan we ook eerst even naar terug. AZ ontving thuis Vitesse en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 Nee, maar. aan het begin, aan het begin, aan het begin, 0-1. Dus winst voor Herenveen, uh, winststandje. Maar toen kwam er een rode kaart en toen werd het 4-1. tegen 1. Ajax heeft de wedstrijd uitermate uh, goed gewonnen. Dan de laatste wedstrijd op de zaterdagavond was Willem 2 thuis tegen Excelsior. En dat werd een 1-1. Uh, tegen 1. En toen dacht ik, nou ik ga vandaag feestje vieren. Hè? Om half 1 is de wedstrijd gestart. FC Groningen tegen PSV. Olé.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 Everybody dance. dance, everybody dance, everybody dance, everybody dance, everybody dance. move, everybody move, everybody move, everybody move, everybody everybody groove, everybody groove, everybody groove. Let's move, everybody everybody shout everybody So...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 Zeker de moeite van het bezoeken En verder hebben we uiteraard nog de andere vaste items voor je. Dus lekker blijven luisteren. <tied> die lacht, die staat me helemaal niet aan. He? Van die maar goed, volgende uur gaan we daar wel weer mee reden, hoor. Hier is Starpoint en The Object of My Desire. de disco-party van de Trams. Drijven we dan uh, daadwerkelijk ook een uh, disco-klassieker? You're the star point en object of my desire. Nog één plaats, tot aan het nieuws: en weer van drie formidable. uur. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.